Dus absoluut voor jou heel makkelijk. En ook nog eens van topkwaliteit, tegen een topprijs. Dus bluerivetjeans.com? Zeker. Ho, ho, ho, ho, ho. Dit is Man, Man, Man, de podcast. Een kerstdiner met drie gangen. Dit is het dessert met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Eet smakelijk. hey en welkom bij deel drie van ons kerstdiner. We zitten aan het toetje, crème brûlée. Misschien niet heel goed gelukt, maar goed, dan moet je hem even doorheen prikken. Oh, lekker hoor. Ja, dat is prima. Ik misde ja, ja, het brandetje. Ja, dat is niet gebrand. Het is gewoon eigenlijk van hier, Pudding. Ja, het is van hier, Pudding. Oh, een flubby. flubbie, met, ja, met, met, met, met de best zuid getrapt. Maar goed, je hebt weer je best gegeven. Goed, je dus, best. Nou gedaan. Ja, het ding is, je hebt wel jezelf overtroffen. In ieder geval. <laughs> nou goed, we gaan iets anders moois uh, uitcerveren. Het is een, uh, een hoorspel. Een ja. kersthoorspel. Ja. Ja. Um, ja, het is voor ons ook nieuw. Het is een experiment. Uh, ga zo meteen luisteren. Je komt in een kerstverhaal terecht. Nou, dat is ongelooflijk. Uh, dat kent zijn weergaan niet. Dat nee, kent het, zijn weergaan is, gaan het is niet. prachtig en het is echt op, op, op Domiens lijf geschreven. Het is een, <laughs> een, het is een oud kerstverhaal, kan ik alvast verklappen, maar hij is. Ja, het, het is ja, een voor... Voor... stukje typecasting waar je bang voor nou, wordt. Het Dat... is ongelooflijk. Ja. Echt... Jij <laughs> hoeft niet te acteren in ieder geval. <laughs> <laughs> Blijf luisteren. Ga mee met ons kerstverhaal. Uh, en aan het einde, als je er helemaal doorheen bent... Dan, uh, ja, jongen, dan komt er een vraag uit voort. En als je die op een goede manier uh, weet te beantwoorden... of uh, mee om te gaan, dan uh, win je een hartstikke mooi... mamman kerstpakket. Nieuwjaarspakket slash voorjaar. Wanneer we het opsturen... Hopelijk snel. Ja, waarschijnlijk sowieso voor kerst 2021. Dat is mooi. Dat is ja, een mooie gedachte. Dat is toch een mooie kerstgedachte. Ja. Wij, wij nemen ons voor om, om pakketjes ook echt op te sturen. Ja. Dus geniet van dit verhaal en uh, maak kans op mooie prijs. Veel plezier. Ja. Het is 24 december 2020. Een dik pak sneeuw ligt als een deken van zacht dons over de stad Utrecht... en er waait een gure wind. Door de strenge coronamaatregelen is er bijna niemand op straat te vinden. Iedereen werkt thuis. Iedereen, behalve huisjesmelker Dominicus Scrooge... en zijn boekhouder Bas Scratchit... die kantoor houden in een werfkelder aan de oude gracht. Het is het donker en er branden twee vaccinelichtjes... die dienst doen als verlichting en verwarming. Ik, ik, ik, ik heb het heel erg koud, Dominice Scrooge. Zouden we misschien de, de, de cv een beetje kunnen aanzetten? Vroeg de boekhouder. <laughs> ben je gek geworden? Jij klagende, ondankbare boekhouder. Weet je wat het allemaal kost? Omdat het bijna kerst is heb ik er zelfs een tweede vaccinelichtje bij gezet. De mond houden, doorwerken. Ik moet nog vijf pannen opkopen... zodat ik die voor veel te veel geld kan verhuren aan studenten. <laughs> Ze werkte tot tien uur in de avond door. En toen de boekhouder naar huis wilde gaan... vroeg hij Scrooge om een gunst... M meneer Scrooge, zou ik morgen heel misschien een, een, een dagje vrij mogen? Het is kerst en ik wil heel graag bij mijn gezin zijn. Dominiez's ogen werden groot, zijn gezicht vertrok en hij gooide boos al zijn papieren in de lucht. Ben je gek geworden? Ben je helemaal van koekelen? Koekensteintje? Vrij, vrij, nooit werken zul je! A alsjeblieft, please, meneer Scrooge, please. Mijn gezin re rekent op me en het is kerst en dan horen alle mensen toch samen te zijn, toch? Oké. Okay. Nou. Vooruit, zei Dominiezer. Terwijl hij de boekhouder zijn rug toekeerde. Maar, dan begin je tweede kerstdag extra vroeg om vier uur in de ochtend. En geen minuut later. De boekhouder weet niet wat hij hoort. Hij springt een gat in de lucht en hij gaat dansen te zingen naar huis. De zolen vallen onderweg bijna van zijn kapotte schoenen af. Hij heeft maar één paar en geen geld voor nieuwe... Dominic Scrooge daarentegen loopt nors naar huis en hij zet grote stappen terwijl hij onderweg zijn panden telt. Die is van mij, die is van mij, die is ook van mij. Die is dan misschien van prins Bernhard, maar niet lang meer. Die is ook van mij. Als hij thuis komt maakt hij een kopje thee met een theezakje dat hij al acht keer eerder gebruikte. En hij eet een paar kleine hapjes van een kant en stoommaaltijd. Daar moet hij immers nog een week van eten. Oh, ga maar eens slapen. Om veel geld te verdienen word je heel erg moe. Dominicus Scrooge valt snel in slaap. Maar hij slaapt onrustig. Erg onrustig. Om klokslag 1 uur s'nachts schrikt hij wakker en hij weet niet wat hij ziet. Uh, ik zie niks. Uh, ja... Ja, hier zou uh, eigenlijk de geest van uh, voorbije kerstmis moeten verschijnen. Um, oh, hij is toch niet vergeten, hè? Ja, maar ben ik dan nu al wakker? of uh, Zal ik nog even doorslapen? Wat doen we? Ja, doe jij maar even of je slaapt. Uh, ik hoop dat hij zo komt. Ik, um, wacht, ik bel hem al even. Moment. Ja. Hey, um, waar ben je? Ah, nee, niet vergeten toch? Ja, ben je, ben je er bijna? Oké, okay, we wachten wel even. Hij komt zo. Ja, sorry. Mijn fout, maar we kunnen beginnen. Ik, ik, ik ben er echt. Sorry. Oké, okay. goed. Dominique Scrooge schrikt om één uur wakker en hij weet niet wat hij ziet. Eh, uh, wacht heel even. Even mijn spookstem opzetten hoor. Ja. <kwijder> Oeh. <middels> Meneertje Scrooge. Jij vrekkige, vrekkende frek, Ik ben de geest van de voorbije kerstmis. Oeh. <middels> Ik neem je mee. Kom, geef me je hand. We gaan een reisje maken. Oeh. Dominise Scrooge is bang. Hij weet niet wat hij moet zeggen, maar hij doet wat de geest hem vraagt. Daarna vliegen ze weg en komen ze terecht in het verleden van Dominise. Ze staan in zijn ouderlijk huis in Tilburg, waar het gezin kerstmis viert. Hè? maar dat ben ik toen ik acht jaar was, zegt Dominise, die zichzelf aanwijst. De geest knikt. Het lijkt allemaal erg gezellig en leuk, dat kerstfeest, maar dan gebeuren er minder leuke dingen. Oeh. Let goed op wat er nu gaat gebeuren, Dominiezer. En kijk niet weg. Woehoe. Dominiezers moeder staat in de keuken. Doet de miele stoomoven open en zegt iets tegen de kleine Scrooge. Hij deinst achteruit. Zijn moeder wordt strenger en ook zijn vader en zusje beginnen druk te zetten. De kleine Scrooge moet iets doen... Maar hij wil het niet. Maar ik, ik ben het helemaal vergeten. Wat, wat gaat er gebeuren, geest? Ik wil het volgens mij helemaal niet zien. Oeh, oeh, oeh, let goed op, Scrooge. Let goed op. Ze kijken verder. De kleine Dominizer staat met tranen in zijn ogen op. Loopt naar het konijnenhok. Trillend en bevend pakt hij zijn lievelingskonijn uit zijn hokje. Hij geeft hem nog een kus op zijn snoetje... en legt hem dan huilend in de miele stoomoven. Zijn moeder gooit de stoomoven dicht. Draait de temperatuur omhoog. Hij moet hard lachen. De rest van het gezin moet ook hard lachen. Dominizer moet huilen. En hij rent het huis uit de vrieskou in op zijn blote voetjes. Nee, nee, nee, nee, nee. Heb ik dit gedaan? Ik, ik heb alles verdrongen, geest. Ik wil het helemaal niet zien. Ik kan het echt niet meer aan. Breng me alsjeblieft terug naar mijn bed, alsjeblieft. Oeh, <lacht> dit is je voorbije kerst, Scrooge. Ik moest het je laten zien. Maar kom nou maar snel mee, dan breng ik je terug. En weg zijn ze. Dominizer is weer terug in zijn slaapkamer. Hij schrikt op en hij kijkt angstig om zich heen. Maar hij ziet nu niks meer. Oh, mijn hemel, het was maar een droom. Gelukkig maar. Hij draait zich om en valt weer snel in slaap. Maar het was geen droom. En het lijkt erop dat Dominiezer Scrooge zijn lesje helemaal nog niet geleerd heeft. Tijd dus voor het zwaardere geschut. Tijd voor de tweede geest, de geest van het heden. Ja, uh, ja, uh, ja hier ben ik al. Uh, sorry, ik zat nog heel even te smikkelen van een heerlijke kerstel. Wisten jullie trouwens het verschil tussen een kerst en een paaststol? Nou, zou ik je vertellen, een kerstel heeft wel poedersuiker... en een paaststol heeft geen poedersuiker. Ja, ja, ja. Nou. Check dit feitje vooral zelf even. Hè? Uh, ga je nog beginnen, gekke geest? Uh, ga je Dominiezerscoach nog wakker maken? Wat je uh, doel is? Dominizertje, wakker worden. Huh? Wat is er aan de hand? Wie ben jij nou weer? Ik ben de geest van het reden. En ook ik neem je mee. Geef me je hand. De geest en Dominizer lopen door een straat... waar veel arme gezinnen wonen. Ze stoppen bij een huisje waar een zwak lichtje brandt. Kijk naar binnen, vrettige Scrooge. En zeg me wat je ziet. Eh, uh, ja, ik zie mijn boekhouder. Heet hij ook alweer? Bart? Nee, lul. Bas. Bas Kretschit. Nee, oh, ja. broer. Uh, nee, lul. Bas. Bas Kretschit. Oh ja. Ja, Bas Kretschit. Hij viert kerst met zijn familie. Dus het lijkt alleen niet heel gelukkig. Ze hebben alleen bonen uit blik te eten. En drink je ze nou vervuild water... Geest, wat is het verdrietig. En, en Wie is dat kleine jongetje dat daar op bed ligt? Dat is Tim, het zieke zoontje van Bas de Boekhouder. Oeh, oeh, oeh. Inderdaad, Bas de Boekhouder heeft een zieke zoon. Maar is blij dat zijn vader thuis is met kerst. <kijst> Papa, ik ben zo blij dat we samen kerst vieren. Het is misschien wel mijn laatste kerst. Ik hou zoveel van je en al krijg ik niks dit jaar. Ik ben zo blij dat we het samen vieren. <kijst> Oh Geest, wat is het, wat is het erg? Bas werkt al jaren voor me en ik ben helemaal niet zo goed voor hem. Dat hij een zieke zoon heeft, vies ik eigenlijk helemaal niet. Wat zorg ik slecht voor hem? Dan betaal ik hem weinig. Geest, wat ben ik voor een mens? Mag ik hier alsjeblieft weg? Ik word er helemaal naar geestig van. geestig? Maar dit lijkt me niet tijd voor de grappen. Kom maar mee, dan mag je weer naar bed. oeh. Dominius Scoots ligt zwetend in zijn bed... en hij gaat weer proberen te slapen. Jeetje, heb ik een nare dromen de laatste tijd, zeg. Ik hoop dat ik vanaf nu gewoon weer lekker rustig kan slapen. Maar het is nog niet voorbij. De derde geest maakt zijn opwachting. Ja, ben ik al. Ik ben er gewoon, hoor. Ja, Nee, nee sorry. Ik, ja, ik moest nog heel even mijn spookpak uit de Miele droger halen. Nu ruikt hij weer super lekker. Dat komt, wisten jullie dat, door de fragrance dos. Daardoor ruikt je kleding altijd super lekker. Moet, moet je mij eens ruiken, Scrooge? Nee, nee, ho, ho, stop. Uh, geest, jij hebt helemaal geen tekst. Sterker nog, je hebt helemaal geen stem. De derde geest die wijst alleen maar met zijn handen. Ja, mafkeet, hoe oud is dit verhaal al? De derde geest spreekt niet. Dat weet iedereen. Jammer, joh. Nee, nee, nee, nee. Ja, Jezus, doodziek van. Stop, man. stop. Tot hier, mond dicht. Goed. Waar waren we? Oh ja, dit is de geest van de toekomst. Hij rijkt zijn ijskoude, skeletvormige hand naar Dominiezer. En ook hij neemt hem mee op reis. Wat is dit allemaal? Waar kijk ik naar? Is er iemand overleden of zo? Hij ziet een uitvaart. Zonder publiek. En dan wijst de geest naar een groepje mensen. Ze hebben het over een nare vrek die is overleden. Ze zijn eigenlijk wel blij dat hij dood is. Zeg geest, wie is er dood hier? Kun je me iets vertellen? Helaas. De geest kan alleen maar wijzen met zijn vinger... Dus hij zegt niks. Ma nee. Dus hij zegt niks. Dan neemt de geest hem weer mee naar het huisje van de boekhouder... en wijst naar het raam. Dominiezer kijkt door het raampje naar binnen... waar het gezin verdrietig en incompleet is. Ze lijken geen vreugde meer te vinden in kerstmis. Oh nee. Kleine Tim leeft niet meer. Geest, wat is er allemaal gebeurd? Vertel me alsjeblieft iets. Heb ik hier iets mee te maken? En... Wie is die man die dood is waar de mensen zo blij om zijn? Vertel het me, vertel me iets. De geest neemt Dominique mee naar de begraafplaats. En daar onthult hij de grafsteen van. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. De, maar dit ben ik. Ik zal doodgaan en de mensen zullen het fijn vinden. Geest, help me alsjeblieft. Ik wil dit niet. Ik wil dit echt niet. Nee, nee, nee, nee. De volgende ochtend schrikt Dominique weer wakker in zijn bed. En hij denkt na over wat er allemaal gebeurd is die nacht. Wat is er allemaal gebeurd vannacht? Ik moet iets doen. Ik moet veranderen. Welke dag is het? Oh ja. Ja, het is kerstmis. Ja, ja, ja, ja, ik weet iets. Scrooge springt uit zijn bed. Hij rent naar de winkel en hij koopt allemaal mooie spullen. Hij koopt onder meer een Miele tri Een zeer flexibele, snoereloze stofzuiger... waar zelfs de meest koppige schoonmaker gelukkig van wordt. Dan rent hij naar het huis van zijn boekhouder en hij klopt op zijn deur. Bas! Bas! Bas, mijn lieve boekhouder! Bas, kom eens naar buiten! De deur gaat open en Scrooge kijkt in de ogen van de zwakke en zieke Tim... Hallo meneer, <coughs> ik ben toch die boze baas van mijn vader? Hij is even de deur uit. Ik heb hem al mijn spaarcentjes gegeven, zodat hij wat brood kan kopen voor kerstmis. Je hoeft toch niet te werken vandaag? Ach, kleine lieve Timmetje, kom eens hier, ik geef ik je een knuffel. Mag ik binnenkomen? Ik, ik kom met geschenken. Scrooge ging naar binnen. Hij wachtte op zijn boekhouder en verraste het hele gezin met prachtige geschenken. Immer besser, zeiden ze met z'n allen rond het kerstdiner. Ze aten kalkoen, caviar en crème brûlée. Ook betaalde Scrooge alle medische zorg voor Tim. Er werden verhalen verteld, er werd gelachen. En zo leefden ze nog lang en gelukkig. Ik ben blij dat het allemaal goed kwam voor Dominicus Scrooge. Oh, ja, wat een emotionele timmen. rollercoaster. Het was een oh. rollercoaster. Echt. Dat was het. Ongelooflijk. Het ja. raakte alles. Het ja. was prachtig. Het was zat, mooi. Jij werd ook even echt geest. Nou, ik, ik, ik zat er helemaal in, joh. Ik helemaal... was echt helemaal, helemaal spooky. Was jij geest? Ik was geest. Oh, want ik dacht, waar is Chris? <laughs> maar ik dacht, we hebben namelijk gewoon echt een geest. Maar nee, jij, jij deed was, het. Ja, ik was het dus. Oh. Nee, maar ik ik, ik zou mijn spookpak nog even af, aftrekken. Kijk, tada. Ruikt wel lekker. Ja, dat komt dus door die frekensdoss. <laughs> Goed. De vraag die nu gesteld gaat worden is, ja, wat is jouw Kerstboodschap. Mooi, ja. Jouw kerstgedachten voor 2020. We hebben natuurlijk een raar jaar gehad. Maar als je nou een mooie kerstgedachte zou moeten uitspreken... en zou mogen uitspreken, wat zou dat dan zijn? Doe dat via Instagram. Doe dat in je story. Tag ons dan even. Want dan zien we het allemaal binnenkomen. En dan um, stel ik voor dat de geest uit dit verhaal... uiteindelijk een winnaar kiest die een fantastisch... man, man, man, de podcast kerst... slash nieuwjaar... voorjaar voorjaarpakket wint. Oeh, oeh, oeh, oeh, we zouden winnen. Oeh, oeh, oeh. Waar is Chris nou? Nee, ik ben het nog jongens. Oh, oh, oh. Ja, nee, ik was het geram. Ach oh, man. Ja. Ja. Uh, ja, nou, dat vind ik een heel leuk idee. Leuk toch? Ja. Wat dus. is jouw kerstgedachte? Heb een kast in de story. Tag ons. Heb een prachtige kerst. Heb een mooi nieuw jaar En uh, tot uh, de volgende. Blijf gezond. Tot volgend jaar. Doei. Oeh. Oeh. Leuk om te doen, hè? Oeh, oeh. Oh, ja. Oh, ik ben ook een geest. Jij bent ook een geest. Naar is Bas. Oh, ik ben het. Ah, goh, ik ben helemaal bang. Ja. Nou...